Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Herman Vriend met het NOS-journaal. Vanochtend is een Nederlands regeringsvliegtuig naar Libië vertrokken. Aan boord zijn onder meer zes deskundigen die de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp van gisteren gaan voorbereiden. Onder de 103 doden zijn zeker 58 Nederlanders. Het aantal dode Nederlanders kan nog iets hoger zijn omdat van 19 inzittenden de identiteit nog niet bekend is. Ook de identiteit van het Nederlandse jongetje dat als enige de ramp heeft overleefd, is volgens buitenlandse zaken nog niet helemaal zeker. Zijn toestand zou zorgwekkend, maar stabiel zijn. Nabestaanden van de slachtoffers van de Vliegrampen in Libië komen vandaag bijeen. en De plek waar het gebeurt wordt vanwege de privacy geheim gehouden. De nieuwe Britse premier Cameron legt de laatste hand aan zijn regeringsploeg van conservatieve en liberaal-democraten. Zo dadelijk is het eerste kabinetsberaad. Gisteravond zat Cameron al de eerste vergadering voor van de nieuwe Nationale Veiligheidsraad. In de raad zitten de belangrijkste ministers, militaire kopstukken en de hoofden van de veiligheidsdiensten. Onderwerp van gesprek was de situatie in Afghanistan. Cameron bracht er een eerbetoon aan de Britse strijdkrachten en sprak zijn bewondering uit voor hun toewijding en opofferingsgezindheid. Het Thaise leger gaat vandaag het kampement van de betogende roodhemden in de hoofdstad Bangkok afsluiten. De omsingeling gebeurt met panzervoertuigen. Een legerwoordvoerder zei dat betogers het kamp daarna mogen verlaten, maar er niet meer mogen binnenkomen. De afsluiting moet rond één uur vanmiddag een feit zijn. Gisteren kondigde de regering aan de betogers af te sluiten van water en elektriciteit, maar zag daar toch vanaf. De roodhemden verrammen al sinds half maart het openbare leven in Bangkok. Zij eisen het vertrek van premier Abiy zit en vervroegde verkiezingen. Zijn aanbod om verkiezingen op 14 november te houden is door de Roodhemde verworpen. Het weer bewolkt maar droog. Vanmiddag in het westen af en toe zon wordt een graad of 12. De komende dag is het overwegend droog met meer zon dan vandaag. Dit was snews journaal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 En nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, ja, we zitten weer in uitzending. Nou, ja, daar zijn we weer. Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Waar de koffie gul wordt geschonken. De donder Schenker is hij vandaag. Nou ja, dat was, nou, dat is, en dat was hij niet al zijn hele leven. Maar, eh. de koffie is lekker en het is lekker gezellig druk hier. Dus uh, Zandvoorters, wie je dit programma live meemaken? Kom dan naar Hotel Hoogland. En uh, we hebben een interessant programma het laatste uur. Want we gaan zo meteen praten. Eerst met Robert de Vries, de fractieleider van D66. Over de bezuinigingen van uh, de brandweer. Ja, en dan uh, Louis Blok schaaktoernooi met... Edward Gits dat is een schaaktoernooi. En als laatste hebben we dan uh, Jacqueline Bekers En dat gaat over de mantelzorgen uh, hier in de regio Handen in huis. En ja, wij zullen daar het uh, nodig over te horen gaan krijgen straks uh, als zij hier gaat aanschuiven. Of, nou ja, natuurlijk de techniek in handen van Roy Haldeman. Samen ook uh, met de muziek die hij uitzoekt. Dus daar gaan we nu maar naar juiste. Het was de burgemeester en hij riep: Dit is een brand. Ik heb hulp nodig, sprak hij in paniek. Jullie moeten branden blussen, want de Ze helm op en ook leren pakken aan. Ze gurt je in de niet goed op die brandweerladder staan. Eerst is alles rustig, maar dan loeit de sirene. eer vlug uit, want misschien brandt er bij. Lussen bij het vuur wij zijn bij de brandweer wij zijn bij de brandweer in de brandweer wagen zit ik stuur. we komen snel ter plaatse maar er is geen vuur te zien alleen onder die boom daar staat een man of tien we gaan een kijkje ZANG me Dat was iets over de brandweer en het werd gedaan door Samson en Gert. Uh, nou, aangeschoven in dit tweede uur is het, uh, is het raadslid Robert de Vries. Van Fractievoorzitter. Deze... Ja. Nou ja, hij is ja. raadslid. Nee, frak... Nou ja, je hebt gelijk ook. Fractievoorzitter. Ja. <laughs> Fractievoorzitter ook van deze Een Eenmansfractie. Dat klopt. Dat klopt ook. Ja, klopt. Uh, want uh, ja, jullie hebben vragen gesteld. Over de brandveiligheid en, nee. over de brand, en over de brandweer zelf. En natuurlijk, ja, in eerste instantie, natuurlijk de eerste vraag die wij, uh, die wij gesteld hebben als D66. Een standwoord gaat natuurlijk over de financiële verantwoording. Mm -hmm. En toen ik die vragen aan de heer Meijer stelde, toen had ik nog geen uh, stukken gekregen wat, betreft, wat dat betreft, de jaarrekening. De dag daarna had ik ze wel, maar dat ja. vond ik in ieder geval heel, heel plezierig om die zo snel te krijgen. Het is wel een heel... Wacht, ik zal het even... Ja, ja graag in de microfoon praten. Ja, ja, ja, ja. Ik zal dit even een beetje weghalen. Je hebt zoveel ja. papier bij je. Ja, ja, ik, heb zoveel, ja ik, heb, ik heb het allemaal even meegenomen. Dat is een heel dossier. Uh, uh, maar goed, ik, uh, die heb ik nu wel. Uh, en en uh, ja, wat ik eigenlijk sowieso wil zeggen is dat... Uh, wat ik ook ga zeggen... De, zeg maar de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers zijn wat mij betreft niet, aan, niet ter discussie, want die is gewoon fabelachtig goed, ook ja. in Zandvoort. En ook als je gaat kijken naar het rapport, dan, dan is zeg maar de, de veiligheidsregio Kennermeland scoort gewoon het hoogste in Nederland. Er schijnt een rapport daarover verschenen te zijn, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb hem wel gehoord. Maar ja, goed, als, het, als we zo doorgaan met deze tekorten... dan is er zo direct helemaal geen veiligheidsregio Kennenberland meer. Want... We gaan even, even terug naar de basis. Ja, ja oké. Okay. Um, even voor de duidelijkheid. Hoer en wederhoor vinden wij een groot goed. Dus we hebben ook getracht om uh, voorlichters van de woordvoerders... van de veiligheidsregio Kennenberland hier te krijgen. Maar niemand is beschikbaar. Dat is jammer. Uh, gewoon om ook de andere kant te horen. Uh, nou. Uh, terug even naar het begin. Had dat te maken met de termijn van de uitnodiging? Uh, ik denk het haast wel. Okay. Ja. En vakantie in deze periode okay, okay. is iedereen met vakantie. Ja. Uh, Robert, uh, je bent geschrokken van het tekort. Ja. Er is een mega tekort. Ja, 4,1 miljoen. 4,1 miljoen. In 2009 En dan praten we over de veiligheidsregio Kennemerland. Ja klopt, Ja, over de hele, over de hele regio hè. Dus zeg maar die samenvoeging die er nu is hè. Ooit is natuurlijk vanuit het uh, ministerie van Middellandse Zaken de minister van Middellandse Zaken Die wilde dus dat de regio's kwamen uh, Ik kan niet zo ver teruggaan In hoeverre er toen ook tekorten waren in Zandvoort Maar in ieder geval je constateert nu wel hè, Dat er een enorm tekort is in 2009 En er was natuurlijk ook al een tekort in 2008 en wat heel onbegrijpelijk daarin is dat tekort van 2009 is met name ontstaan, ook doordat er een dubbele boeking van een vordering was van 1,2 miljoen in 2008, nou dan denk ik meteen van, nou dan heeft die accountant hè, die, die, die, die toen 2008 heeft gecontroleerd niet goed zijn werk gedaan, want ja, iedere accountant was dat natuurlijk opgevallen, dat er twee keer 1,2 miljoen was geboekt als vordering. Kijk, we kunnen natuurlijk niet meer de klok terugzetten, ja, maar... Ja. Uh, toen Zandvoort nog Zandvoort was... Ja. en we onze eigen brandweer hadden... Ja. neem ik aan dat het aanzienlijk goedkoper was. Uh, tuurlijk, maar dat heb je met iedere regionalisering... en met iedere zeg maar, samenbundeling... dat zie je ook in het onderwijs... Hè, waar ik zelf dan heel veel bij betrokken ben geweest. Op het moment dat je gaat samenbundelen... Uh, samen eh, krijg je toch allerlei stafafdelingen... die gaan ontstaan. Allerlei mensen die opeens... Ja, toch weer allerlei mensen onder zich moeten hebben. Ik zeg dat even wat ongenuanceerd. En, maar je ziet toch dat de overheid constant aan het uitbreiden is. Nou, omdat er ook allerlei problemen zijn binnen, binnen zo'n samenwerkingsverband die blijkbaar niet opgelost kunnen worden door de mensen die er al zijn. Zie je bijvoorbeeld dat er aan 2,3 miljoen aan externen zijn ingehuurd in 2009 om zeg maar de deficienties die er waren in, in professionaliteit dat noem ik maar eventjes zo, bij de mensen om die op te lossen. Ja, want als ik het nou goed begrijp heeft die slag meer geld gekost dan dat wat Pieter zegt van toen wij onze eigen brandweer kazenen hadden en onze eigen brandweermensen. Hadden we die problemen allemaal niet? Uh, ik ben daar voorzichtig in. Ik, uh, ik heb nog maar net de stukken gekregen. Hè, en ik heb nog niet in het verleden gekeken. Want ik heb nu net uh, drie of vier dagen de, het jaarverslag 2009 binnen. Uh, gemiddeld genomen is het antwoord daar bijna altijd ja op. Hmm. Hè, dat als je gaat. Hè, men zegt altijd, we gaan, we gaan, uh, we gaan efficiënter werken. Hè, we krijgen economie of scales. Krijg je, hè, dus het wordt goedkoper. Ik heb het nog niet meegemaakt. Nee, maar omdat het dus nu. wat je zegt. Hè, ja. Er komen stafafdelingen. die moeten ja. uh, weer mensen aan gaan sturen, ja, dus ja. dan creëer je ja, toch uh, ja. in feite een laag. Ja, klopt, Dat klopt, dat krijg je ook altijd. Hè? En omdat heel vaak dan ook weer blijkt dat die laag weer niet geschikt is, moeten er weer dure uh, bureaus ingehuurd worden. Hè? Bijvoorbeeld, er ja. is nu ook weer een, een, uh, een, zeg maar een verslag van Ernst Young binnengekomen ja. in 2009. Ja. Of 2010, sorry, ja. 2010. Nou, daar zullen ook wel de nodige uh, pecunia aan besteed zijn. Uh, blijkbaar, uh, men gaat dan samen. Uh, men is blijkbaar niet in staat hè, om, die, om die fusie, om die die, uh, vanuit de eigen uh, kwaliteiten goed te begeleiden moeten rapporten laten schrijven en moeten heel veel mensen van buiten inhuren ik durf te zeggen als het allemaal niet gebeurd was was het tekort, was het uh, was niet geweest mm. uh, Even terug wat is nu het voordeel van die samenwerking die veiligheidsregio Kennemerland dus afgezien van de financiën. Ja, afgezien van de financiën. Nou, De voordelen zijn natuurlijk evident, omdat je natuurlijk, als je gaat samenwerken, hè, dan wordt de know-how groter. Hè, de, hè, kijk, het is natuurlijk, Zandvoort is maar een hele kleine gemeente. Hè, en, en, en als je bedenkt dat Haarlem er ook bij zit en een aantal andere grote gemeentes, dan is natuurlijk in, in potentie, moet de kennis hè, en de professionaliteit vergroot worden. He, doordat je samengaat. Dat is ook altijd de bedoeling. Hè? En natuurlijk ook de uh, bezuinigingen. Of nou zeg maar, de, nee, de, de, de efficiëntie die eruit moet komen. Maar uh, dat laatste, dat blijkt eigenlijk nergens, ook niet in het onderwijs of zo, aan de orde te zijn. Nee, maar wat mij dan verbaast. De, de, de Brandweer Zandvoort opereert goed. Ja. Laten we dat eventjes vooropstellen. Ja, ja. uh, professionals, maar een heleboel vrijwilligers. Ja, ja. Wat gebeurt er nu? Want er is een uitspraak van de burgemeester van Haarlem. Op het moment dat de brand weer uitrust dat er geen vrijwilligers meer worden opgeroepen ja. om vervolgens de post te bezetten ja. Ja. voor een tweede oproep. Ja. Ja. Als mijn huis in brand staat en jouw huis staat ook in brand, heb jij een probleem. Ja. Waarom heeft hij dan een probleem en... In... Nou, omdat, die, omdat ik eerst was, hè, dus bij mij kon rukken ze uit en dan gaan ze blussen en dan, ja, dan hangt het maar vanaf hoe jouw brand wordt opgelost. Is dat uh, Dat lijkt wel bureaucratisch als ik het uh, zo een beetje... Nou, dat he? heeft te maken met de bezuinigingen, ja. het, het, met, met, met het paraat zijn van mensen. Heb ik begrepen. De, de situatie was dat de, op het moment dat de professionals uitrukken ja. dat vrijwilligers worden opgeroepen om vervolgens ja. de post te bezetten. Ja, ja, ja, klopt, klopt. Dat als er een tweede melding komt voor een andere brand dat dan uitgerukt ja, kan worden. Klopt. En, en dat, dat wordt uit bezuiniging nu achterwege gemaakt. Ja, klopt. Ja, dat heb ik begrepen althans. Hè, dus uit, de post uit... is onbemand. Ja. ja. Nou, hij is wel bemand, maar mijn ma nou, ik, ik, ik vind het erg moeilijk om dat precies een vinger achter te krijgen. Daarom heb ik het ook aan de burgemeester gevraagd. Van, kun je dat nou eens uitleggen aan ons hoe dat zit? Want ik begreep van de post wordt wel bemand, maar men mag niet uitdrukken men mag niet uitdrukken. Ja, als ja, maar nogmaals, ik, ik, dat, dat is wat ik dus weer begreep uit dat interview. wat, wat zeg maar eind mei gehouden is of, of gegeven is. Eh, maar eh, de, de, het precies, de, vandaar ook onze vraag. Hè. We gewoon zeggen van nou, leg dat nou eens uit. Is dat nou waar? Hè? Want eh, de tekst in, in die brief aan, aan, aan, aan onze burgemeester. Eh, dat is eigenlijk een, een, een bijna letterlijk citaat. Hè, van wat dus de betreffende woordvoerder van, van de regio heeft gezegd. Eh, en ja, daar, zijn, daar zijn wij verontrust over. En wij we snappen niet dat andere gemeentes en ook andere partijen daar ook niet hartstikke ongerust over zijn. Eh, nogmaals, dus afgezien van het grote begrot, van het grote begrot. Ja, dat, dat is een heel ander verhaal. Dat is, eh, dat, dat, dat is onbegrijpelijk. Ik, ik snap ook, ik heb het idee dat bestuurders zitten te slapen. Eh, en dat managers eh, nou ja, misschien een cursus professionaliteit moeten gaan, eh, gaan, gaan, gaan eh, inhuren. Of nou niet inhuren, zelf ja, maar, gaan zoeken. Mijn, mijn eerste zorg is nu, ja, stom natuurlijk ja. Van, van die financiën. De veiligheid ja. van de Zandvoetsinwoners. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Is die gegarandeerd? Of niet? Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Daar gaat de burgemeester over natuurlijk. En uiteindelijk over de regio. Daarom stellen wij ook die vraag. Wij willen klip en klaar weten of die veiligheid gegarandeerd is. Wat wij begrijpen, wat wij, in, wat wij taxeren op basis van wat we gehoord hebben... Is, ...is die veiligheid niet gegarandeerd. Maar ja, dat zeg ik nou. Ik ben ook geen brandweerspecialist, moet ik zeggen. Nee. Nou, u stelt, alleen maar, of ja, u stelt ja. alleen maar de vragen wat dat uh, er gaat, toch? Ja, want ik heb geen antwoorden. Ik, heb, natuurlijk, ik, heb die, he, ik ben geen lid van het Daagse bestuur van, uh, van de regio. He, dat is de heer Tode volgens mij. Mm. Uh, en en uh, de burgemeester zit dan in het algemeen bestuur ook. Uh, dus zeg maar, de betreffende portefeuillehouder en alle burgemeesters zitten in het algemeen bestuur. Uh, in het Daagse bestuur, daar hebben, hebben, heeft men een aantal uitgeselecteerd die daar dan in zitten. Mm. Uh, die zullen daar ongetwijfeld meer van weten. En ik neem aan, en, en, en ik vind dus eigenlijk ook dat... Uh, dat Zeg maar de directie hè, van, van, het, van de Veiligheidsregio Kennemerland... Ja. Dat, dat die hier eigenlijk moeten zitten om maar eens even uit te leggen. Le, nu de kosten van de brandweer. Ja. Ik begrijp dus goed dat de kosten van de brandweer Zandvoort... in feite uh, vallen op het budget van de Veiligheidsregio Kennemerland. Dus ja. de ja, die gemeente vallen er Zandvoort heeft geen directe kosten meer aan de brandweer En nee, nee, er nee, nee, vindt dus een vergoeding plaats. Nogmaals, ik heb nog geen tijd gehad om die hele jaarbegroting, want ik ben ook een paar dagen weg geweest, eh, om die helemaal goed door te nemen. Maar eh, zoals als het normaal zou gaan, hè, dan krijgt dus iedere, iedere gemeente, nou, naar raad of van zijn aantal inwoners, bepaal, be, een, een rekening. Betaald, krijgt, ja, rekening betaalt een bepaald bedrag. Eh, en daar, daar wordt het dan allemaal mee gedaan. En het wordt allemaal centraal aangestuurd. Nu wordt er al een tijdje gepraat over een nieuwe brandweerkazerne achter de nieuwe begraafplaats in Noord. Ja. Wordt ook door die veiligheidsregio ja. kenneland betaald ja. of ja. de zand wordt nee wordt als het goed is dat is dat dat valt gewoon binnen de zeg maar de begroting van, van, van het regio, van de regio in het kader van de bezuinigingen gaat dat nog door of niet die bouw van de nieuwe brandweer. Ik, ik ben geen bestuurder. Dus ik kan dat niet zeggen natuurlijk. Hè. Volksvertegenwoordigers horen dan uh, min of meer de vinger aan de pols uh, te houden. En kijken gewoon of dat proces. Zoals Pieter dat beschrijft. Uh, of dat uh, goed kijk en, kijk als, als, als, als gemeenteraadslid. Heb je zeg maar. Tussendoor word je natuurlijk met iets geconfronteerd. Dat is met dit geval. Hè, dus hmm. dan gaan we stellen wij onze vragen. Dat, hè, dat we vinden dat we dat recht ook hebben. Maar uiteindelijk controleer je. Op twee momenten controleer je natuurlijk. Hè, als, als, als gemeenteraadslid. Dus bij het indienen van de begroting. He, want uiteindelijk de gemeenteraad keurt goed he, niet ja. het bestuur, de gemeenteraad he, en, uh, en daarnaast uh, kijk je dus naar de rekening en verantwoording aan het eind van het ja, jaar en verplaats je je dan ook in van wat de, de veiligheid uh, en dat soort dingen dus als, Bij, als, je, deze al, als 60 je daar wel. als, als als volksvertegenwoordiger gezegd, ja hoor eens even, maar de veiligheid, uh, ja. dat soort zaken spelen ook een rol. En daar horen wij eigenlijk ook wel een ja, beetje daarom daarom hebben we ook, op de hoogte van ja, te zijn. Daarom hebben we dus ook dat aan de burgemeester gevraagd. Hoe staat het daarmee? Hè? Is, dat, is, er een, is er ontstaat een risico voor, voor, voor onze inwoners? Want daar zitten we natuurlijk voor. Hè? Dus uh, Zoals je ook kunt zien in die vragen die ik gesteld heb, mm. is de eerste vraag uit mijn hoofd gaat eigenlijk over de financiën. En de alle andere vragen gaan over de veiligheid. Ja, ja, bijna, bijna wel uh, ja, ja. Want er is nog wat, wat uh, De vrijwilligers, ja. die worden daar het dupe van, van nou, Als dit zo doorgaat Kijk uh, even, Laat ik even dit zeggen uh, De regio Kermeland is volgens een, uh, een verschenen rapport De beste van Nederland ja. helemaal, Dus daar gaat het ook niet over Dus blijkbaar doen wij het goed wat dat ja. betreft ik denk dat dat voor een belangrijk deel ook te maken heeft met de vrijwilligers. Ja. Dat geloof ik, hè, dat wij gewoon hele goede vrijwilligers hebben. Gaat het nou financieel slecht met de regio, kennen we dan, met de veiligheid daar. Ja. Dan, als dat daar slecht mee gaat, dan uh, gaat dat natuurlijk ten koste van de organisatie. En ja, je kunt maar, je kunt niet, het probleem is, men heeft een enorm tekort in 2009. Ik heb nog niet precies door hoe ze dat gaan aanpassen in 2010. Mm -hmm. Maar als dat tekort natuurlijk blijft, dan bestaat er straks geen regio meer. Of er moet bijgestort worden door de gemeentes. Ja, en die moeten juist gaan bezuinigen. Zeg maar, in, in, in 2011, 2012 zal dat misschien zijn beslag gaan krijgen. Dan zal er dus 5 tot 10 procent minder... Naar, hè, naar, naar de regio gaan, de regio Kennemerland terwijl hè, ze op dit moment een, een, gezien hun totale exploitatie hè, een, een, een verlies leiden hè, zeg maar een exploitatieverlies leiden van 10% dus dan ja. zou er een verschil ontstaan even zo heel, heel, heel boekhoudkundige reden van 20% nou, dat is niet iets maar, uh, maar... En, dat, en, en, en uiteindelijk gaat dat ten koste ten eerste van de vrijwilligers. Mm -hmm. hè, want want, want uh, die, uh, ja, die worden niet meer goed aangestuurd. Hè, die worden, misschien krijgen ze wel een verlaging van, uh, van, van al hun vergoedingen en dat soort dingen meer. Want er moet dan natuurlijk bezuinigd worden. Hè, en uh, dat ten eerste. En ten tweede, ja, als de regio er niet meer is, dan is het afgelopen. Mm. Uh, ik denk niet dat we daarvan uit kunnen gaan. Uh, laten we het precies benaderen. Ja, precies. precies, uh, precies. Het zou hoog kunnen betekenen dat de investering van een nieuwe blusvoertuig of ladderwagen of wat dan ook. Ja, maar dan kom je niet aan die 4,1 miljoen. Of twee jaar wordt uitgesteld. Ja. Nee, nee, uh, maar goed, uh, ik ga weer terug naar die zonversenvolve, jongens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. uh, zijn professionals, laten we dat voorop stellen. Ja, ja, ja, ja. Ze zijn uh, vrijwilliger, ja. maar als ik zie wat voor cursussen ze moeten volgen. Om het optimaal te kunnen doen, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de Zalverse brandweer perfect is. Ja, uh, perfect ik heb geen scheluiden gehoord dat het anders was. Dus ik ga er gewoon vanuit. En ja, ik, woon, uh, ik, ik hoor ze regelmatig ook langskomen. Hè, en uh, ook naar Bentveld en zo. Ze rijden langs mijn huis en dat altijd, gaat altijd heel snel en heel professioneel. Ik heb alleen een vraag. Ja. Um, uh, uh, Robert, uh, als ik de brandweer hier zie uh, uitrukken. Uh, uh, soms om een uh, poesje uit een boom te halen <laughs> of andere dingen. Ik denk van, ja, is dat nou het werk van de brandweer? En dan is het gebeurd, de actie, en dan gaan ze weer terug naar de kazerne toe. En er wordt nooit een rekening gestuurd. Ja. Waarom dient de brandweer na afloop niet een rekening in? bij de eigenaar van een huis of bewoner... of wat dan ook voor de acties die ze gedaan hebben. Ook het blussen. Ten slotte heb je een brandverzekering. Ja ook, ja. ja, ook het blussen. Waarom worden er nooit een rekening ingestuurd? Ja, kijk, eh, dat vind ik een hele interessante vraag. En ik, ik, heb, daar, ik heb daar ook wel bepaalde ideeën over. Eh, en ik vind eh, in, de, in de sfeer... dat is typisch D66, de vervuiler betaalt. In dit geval kun je dus ook zeggen... ja, degene die de per geeft... die moet dat maar goed verzekeren. En dan moet dan daar ook geclaimd worden. Maar ja... Kijk, dan heb je natuurlijk hetzelfde verhaal. Waar ik maar he, Ik zit vaak in de auto. en dan is er, heeft er iemand weer een ongeluk veroorzaakt. op de, op de snelweg. En dan staat er weer een, van tien, een file van 10 kilometer. En dan sta ik daar. en hups, oké, daar gaan mijn uurtjes. Eigenlijk heb ik dan zoiets van. Ik zou die meneer. die misschien zo onverstandig is geweest. om daar een ongeluk te veroorzaken. een claim willen indienen. Maar dat is natuurlijk niet reëel. Is niet, niet, en dat is natuurlijk met dit soort dingen ook. Plus het feit dat we natuurlijk. ook, ook zeg maar. vanuit het algemene. hebben gezegd van. nou, we hebben een aantal zaken. die we met elkaar delen, dat is, dat is gezondheidszorg, hè, dat is veiligheid, hè. Uh, we hebben wat dat betreft natuurlijk bij het voetballen hebben we al wel wat stappen genomen, hè, maar nog steeds is het zo natuurlijk, hè, als de volstallige ME moet uitdrukken bij een bepaalde voetbalwedstrijd, ja wie betaalt dat? Ja wij allemaal, wij allemaal en ik ben niet eens een voetbalfan. Nee, maar ik blijf <laughs> toch steeds met het idee zitten ja. uh, van uh, waarom dient de brandweer niet in rekening in? Als je daar goede criteria voor hebt. Hè, als je kunt zeggen van. van, van nou. Er, hè, er is een bepaalde omslagpunt. van. dit hoort nog wel bij. zeg maar. het algemene gevoel. wat we hebben. dat we elkaar moeten helpen. Hè, en dit is. Uh, iets, zeg maar iets van. Uh, iemand kan uh, bij wijze van spreken. heel erg. Uh, brandonveilige situaties hebben gecreëerd. Uh, we hebben hier een zandvertregen maat maken met stormen. dakpannen ja, ja, die ja, vliegen ja. van de dak ja, af. Ja, ja. ja, als je als woningeigenaar je dakpannen niet goed vastlegt. Ja. Dan heb je een gevaarlijke ja, situatie. Ver... Ah. En moet je dan de brandweer laten komen... Maar dan krijg je ook geen verzekeringsuitkering. Nee, maar dat betekent dat je je beter moet verzekeren. Ja. En... Ja. Nou, beter onderhoud, ja, onderhoud moet plegen. Ja, beter beter onderhoud. Moet, ja, ja. En moet je dan de brandweer laten komen om het weer veilig te maken. Die nog een rekening in. Nou, ja, oké. Okay. Als het, als het, uh, ik heb zoiets van, van, van daar waar het, zeg maar, het algemene belang uh, niet meer dient... Zou je dat kunnen gaan afvragen. En dan, maar dan zul je dus wel een goed sluitend systeem voor moeten hebben. Waarbij natuurlijk ook wij als standvoort dat niet kunnen doen. Want er zitten natuurlijk eh, zeg maar landelijk allerlei regels en spelregels over hoe dat moet. Dus als standvoort kunnen we dat natuurlijk niet zomaar gaan invoeren. Dat moeten we sowieso dan binnen de regio gaan doen. En dan vraag ik me nog af of de minister van Binnenlandse Zaken eh, wel aan de kant staat te juichen. Zou het zou toch interessant zijn ja. om dat een keer uit te zoeken. Ja, heel, heel, heel mooi. Heel mooi ja, Zeker ja. met het oprollen van allerlei drugspanden uh, hier in Zandvoort. <laughs> Plantages uh, ja, ja. waar de band weer voor het ja, ingeschakeld. Ja, ja, ja. Kacheltje moet goed roken. Joh. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> goed. Goed. Uh... Ik uh, wou het omwille van de tijd ja. graag bij laten. Ja, heel goed. Dankjewel. Ja, ik wil, mag ik nog één ding even zeggen? Ja, en één ding wil ik nog even zeggen. En dat gaat over de jaar, het jaarverslag. Ik wil het toch even kwijt. Ja. Uh, ik heb begrepen dat er een afkeurende verklaring door de accountant is afgegeven. En die zit nergens bij de stukken. Vreemd. Dat vind ik dus. Nou, laat ik het zeggen. Ik ga er nog even vanuit dat het omissie is. Ja. Uh, maar er is. Maar dus, ik heb begrepen, dat er en dat is natuurlijk toch heel erg serieus, uh, dat de controlerende accountant een afkeurende verklaring heeft gegeven duidelijk, oké? Okay. Hartelijk dank. Ja, dat is okay. goed. Dankjewel, Robert. Ja, graag gedaan. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up When the weather's fine, you got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane. You can dine or return at 25. When the sun goes down, you can make it bigger, good and the fine. We're not great people, we're not dirty, we're not mean We love everybody, but we do as we please When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy Sing along with us, di-di-di-di-di Da-da-da-da-da, yeah, we're happy Da-da-da, di-da-da-di-da-da-da-da Da-da-da-da-da It'll soon be summertime and we'll sing again We go driving or maybe we'll settle down If she's rich, if she's nice Bring your friends and we'll all go in the town <laughs>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 Het blijft uh, een uh, echte klassieker. Mungo Jerry's In The Summertime. Nou, als ik naar buiten kijk, is dat nog niet het uh, geval. Maar dan kunnen we altijd uh, op Hemelvaartsdag nog ergens binnen gaan zitten als het uh, slecht weer is. Wat, ja. Edward Geerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, jullie hebben altijd traditie getrouw. Het, het, het Louis Blok Rapid Schaaktoernooi. Ja, voor de dertigste Die, keer alweer. Ja, een, uh, Ed, Edward, wie is Louis Blok? Leg het nog Louis even Louis uit. Louis Blok, dat is een... Uh, voor de oorlog hadden wij een secretaris. Een hele actieve secretaris van de schaakclub. Uh, dat was meneer Louis Blok Ja, Louis Blok en, uh, Ja, die heeft zich ook heel wat ingespannen Hij heeft bijvoorbeeld ook een uh, match georganiseerd In het kader van het wereldkampioenschap schaken Tussen Eubel en in. Hij heeft gezorgd dat één partij werd gespeeld in monopol, De oude Zandvoortse zullen die we nou allemaal wel kennen mm -hmm. En uh, die werd daar gewonnen door uh, Max Eubel En die legde daarmee de basis voor zijn uiteindelijke uh, wereldkampioenschap En dat is, wel, dat is toch wel een, een, leuk, een leuke eer voor de Zandvoortse schakel eigenlijk Ja, ja precies want hoe oud is de Zandvoort Schaakclub? Die bestaat nu 80 jaar. Dus we hebben 80 jaar het bestaan van de Zandvoort Schaakclub En 30 jaar het Louis Blok toernooi. Dus uh, een beetje feest eigenlijk. Ja, alles in één keer eigenlijk. Alles in één keer, ja. ja. We hebben er ook wel wat aan gedaan voor de deelnemers. We hebben bijvoorbeeld een, een leuk presentje wat iedereen krijgt bij deelname. Dat soort dingen. Dat is dan een portoneetje met opdruk van de Zandvoort Schaakclub, Dat soort dingen. Dus uh, ja, je maar, moet er wat aan doen. Ja, het uh, Louis Blok Rapid een schaaktoernooi, Rapid schaken, dat is een bepaalde tak. Van een ja, schaak. dat is een versnelde vorm. Versnelde met Rapid schaken heb uit. Met, nou, met, uh, snel scha met Rapid schaken heb je 25 minuten per persoon per partij. Dus een partij duurt hooguit 50 minuten. In echte partijen Dat is uh, 3,5 uur. Maar ja, goed, er hebben we hebben bij een dag niet genoeg aan om te spelen met, uh, met uh, zes deelnemers per groep. Dus ja, dan moet je wat. Uh... Snelheid. Ja, precies, precies. Het kan nog snel, want je hebt ook het, het zogenaamde snelschaken. Nog snel? Ja, ja, dat is nog sneller, maar dat gaat ons te ver. Dat is vijf minuten of tien minuten, maar dat gaat ons te snel. Ah. Dit is gewoon een leuk, leuk tempo. De meeste schakers die houden daar wel van. Ja? Ja. Uh, dat heb je ook uh, gehoord uh, uit de, de eerdere Ja, tunnel. ja, ja. En ze komen altijd ieder weer terug. En het is zelfs nu zo, uh, dat is echt uniek hoor. Uh -huh. Er zitten nu al 54 deelnemers. Dat is ook het, uh, de top wat we kunnen hebben, het aantal deelnemers. Uh -huh. En uh, we zitten al vol. Dus, zo, dus uh, daar kan niemand zich, zich meer aanmelden. Nee, ik heb gisteren iemand moeten teleurstellen. En uh, ja, dat, dat is nog niet eerder gebeurd eigenlijk. Dus uh, zo snel al. Ja, eh. En je hebt geen alternatief om nog een ruimte in het gemeenschapshuis erbij te halen? Nee, nee, nee, nee. we organiseren het ja. met twee mannen eigenlijk. Dus uh, ja, dat kunnen we niet behappen meer. Dus, uh, twee, twee man, jij en Ruud Schindler? Ja, ja, ja, en dan hebben we onze penningmeester John Atkinson natuurlijk. Laten we die ja. niet vergeten. Maar uh, ja. nee, we hebben nu één zaal. Ja. Dus we, ook, we hebben ook maar één keer zaalhuur Zijn er ook belangstellingen die kunnen kijken? Ja. Absoluut, ja. Ja hoor, die zijn van harte welkom, als maar rustig zijn, ja. niet zeggen maar wel kijken. Niet zeggen, wel kijken, ja. En dat en, kan, dat kan. Ja hoor. Lopen ja. ze dan ook uh, gewoon ook door de ruimte van de gemeen van het gemeenschaphuisje ja. rond? Ja, ja, ja. ja. Ja, dat mag. Kijk, bij uh, echt een hele grote toernooi, zoals uh, het koorstoernooi en zo, mag je natuurlijk niet als uh, toeschouwer tussen de grote door gaan, gaan lopen. Dat is nee. helemaal afgezet. Ja. Ah, oh je doet ja, het nee, nee, nee. Het zou wel leuk zijn, maar dat mag niet. <laughs> ja, dat, uh, dat, maar bij ik ons was wel... dat zo'n voorstelling die ja. ik moeten maken, maar dat... Uh, maar bij ze uh, is... ook niks zeggen natuurlijk. Nee, ze is mogen duidelijk. kijken, maar geen commentaar. Ja. En uh, dat is in het gemeenschapshuis? Al monddag. jaren in het gemeenschapshuis. Heel, ja, nog wel in het gemeenschapshuis. Het, uh, ik blijf het jammer vinden dat dat tegen de vlakte gaat, maar ja. Dat Heb je een alternatief? Nou Straks? ja, misschien uh, een nieuwe ruimte in de Louis Davis Carré, ik weet het niet. Ik kan me herinneren dat je ook uh, wel eens een keer op het strand hebt gedaan. Nou, dat doen we ook, dat uh, doen we in augustus weer. Op 14, 14 augustus hebben we onze uh, traditionele strandschaktennooi. Ja. Nu op een andere locatie. We doen het nou, spelen het nou bij uh, Meijer aan Zee. Dat is een heel mooi groot uh, strandpaviljoen. Ja. En uh, ja... We hebben altijd uh, toch wel een 90 à 100 man deelnemers. 14 augustus. Ja, 14 augustus is dat. Dat trekt nog meer dan het uh, Louis Blok toernooi. Ja, het is een en dan komen ze ook het heel Nederland hier naartoe. Kort, Nederland toe, ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar even nog, voordat we dan straks naar dat strandschaak schaaktoernooi gaan. Uh, dit is een andere uh, tak. Trekt dat ook nog bepaalde specialisten aan die daarin bedreven willen, in dat rapper? Ja, ja, ja, het zijn meestal de deelnemers, zijn meestal wel club, uh, clubschakers. Ja. Ja, ze komen eigenlijk overal vandaan. Uh, we hebben zelfs een deelnemer uit, uit Engeland. Dit jaar is je helaas verhinderd, maar die komt ieder jaar heel trouw. Ja. Uh, we hebben ook onder de deelnemers dit keer één, één dame. Ja. Dat is ook wel leuk, Dat gebeurt ook niet altijd. Dus, uh, ja. is, het, is het ook zo'n trouwe schaar die, dit, die, die, die zich elke Ja, volgend jaar weer? Ja. ja, er zijn zelfs mensen die uh, bij het afscheid aan de afloop nooit zeggen van nou we zet me vast op de lijst, want ik wil vlot weer meedoen, maar ja. dat doen we natuurlijk niet, want uh, jaar, een jaar duurt lang. Dus uh, ja. ze moeten zich gewoon normaal opgeven weer tegen die tijd dat de aankondiging verschijnt ja. in het uh, blad van en, de schaak. Ge geef je eigenlijk ook de gelegenheid om misschien ook wat nieuwe uh, mensen die daar geïnteresseerd in zijn, ook uh, de kans om ja. mee te kunnen ja. doen? Ja, nou, het gebeurt vaak dat ze dan uh, naar ons toe komen en dan zeggen ze van nou we hebben nog wat vrienden en uh, ja. kom maar mee, want het is leuk. Ja, toch, ja. toch is het uniek dat dus dit toernooi op hemel van al helemaal vol geboekt zit. Ja, dat is heel uniek. Ja. Ja. Ik krijg net een speakbriefje. Ja, uh... van uh, de secretaris. Dat onder de deelnemers, die doet ook een aantal jaren mee. De bekende politicus Roel van Duin ook weer meedoet. Uit omstand? Oh, Roel van Duin. Eh, ja. Ja. Ja, die is een paar jaar geleden gekomen en hij vond het zo leuk. En uh, ja, hij doet het nou alweer een aantal jaar achter elkaar. Ja. Ook bij het nooit. Ook een enthousiaste schaker, ook een hele goede schaker trouwens. Dus, uh... Je verslaat hem niet zomaar. Nee, niet zo snel. Niet nee. zo snel. Nee, het is echt een goede schaker. Ja, dan komt eigenlijk even de link naar, naar, die strand, naar de strandschaken toe. Uh, dat is ook een vrij uniek verhaal. Je zegt net, uh, Meijer naar zee, goede ruimte. Ja, uh, ja wat, wat, wat, wat voor mensen komen daar dan op af? Ja, meestal ook dezelfde mensen, maar nog meer mensen trekt het. Ja? Het is waarschijnlijk die combinatie van, en op het strand schaken, ja? met een uh, lekker drankje erbij, dat kan gewoon, het is heel ja. informeel. Ja? En het schaken. Ja? Heel veel mensen vinden dat erg leuk, en uh, je merkt het ook na afloop van het toernooi, als het mooi weer is tenminste, dan blijven ze hangen. Ja. En dan gaan ze op het terras lekker zitten. Een lekker pilsje erbij. Ze blijven wat eten en zo. Dus, uh... Edward, is dat al volgeboekt? Of... Nee, nee, nee, nee. nee oh, gelukkig. Dat moet, nog, dat moet nog beginnen. Nee, dat gelukkig. nou al is, uh, Dat zou wel leuk zijn als dat volgeboekt was. Maar, uh, dat, nu ja, zijn er luisteraars die luisteren. Die zeggen, nou ja, de dag kan ik niet meer meedoen. Maar dan op die dag in augustus. Dan zou ik dan, dan ze nou kunnen gewoon meedoen. En waar kunnen ze zich aanmelden? Dus kunnen ze kunnen zich aanmelden bij mij. Uh, ik zal even het telefoon op, opgeven. Dat is uh, 57-17978. Ja. Dus kunnen ze ook... ...per e-mail opgeven bij Ruud Schildmeijer... ...en dat is aan elkaar kleine lettertjes... ...Ruud hetnet.nl het Zeg nog een keer je telefoonnummer. Uh, 57-179-78 En dan kan je aanmelden voor het strandschaken. Klopt, ja. Zijn er nog prijzen aan verbonden? Jazeker, jazeker. Uh, Groepswinnaars ontvangen een fraaie beker met inscriptie. Dan is er een wisselbeker voor groep 1... ...de Jan Berghout Wisselbeker... En dan is er bovendien door uh, Stadpof meijer aan Zee een uh, dinerbond voor twee personen ter beschikking gesteld. Uh, dat is een hele leuke geste natuurlijk. En zijn de kosten voor de inschrijving? Er zijn kosten. Het is 8 euro per, uh, per deelnemer. Per persoon. Dus dat valt wel mee, want uh, er zijn heel wat toernooien in Nederland. Uh, en dan ben je toch een dag onder zijn. de pannen op het strand. Precies, precies. Ja hoor. En als het mooi weer is, nou ja, dit is helemaal een uh, groot succes natuurlijk. Ja. Edward, eventjes verder. Hoe gaat het met de Zandvoersche Schaakclub? Ja, we hebben geen clubcompetitie, uh, we zijn eigenlijk een, een slapende vereniging. Het enige wat wij doen, dat is uh, twee keer per jaar die toernooi organiseren, en meer niet, helaas. Hoe komt dat? Want jullie waren een, een, een zeer goede, uh, grote vereniging in ja. Frankfurt. Ja, ja. ja. Die leeft het niet het, uh, Nou, het schaken leeft nog wel, maar we hebben een, een andere schaakvereniging gekregen in de stand voor de Chess Society. ja. ja. En ja, wij hadden wel een ledenbestand, maar dat werd steeds ouder en ouder. En ja, daar vallen er een aantal af. En op een gegeven moment hadden we nog maar vijf leden. En ja. dan kun je geen competitie meer houden. En dan nee. kun, je ook, kun je ook natuurlijk al niet meer meespelen in de bondscompetitie. Ja. Dus uh, ja, uh, ik zelf speel bijvoorbeeld bij het Witte Paard in Haarlem. Ook een hele mooie vereniging. Maar het is wel jammer dat, er in Zandvoort, uh, dat die zandvoortschakel schaakclub niet meer actief is. Dat is heel jammer. Ja. Worden de initiatieven ontplooit om weer een doorstart te maken? Op dit moment nog niet. Ja, je kijkt nu een beetje triest, maar ja, ja, ja, ja. Ik, ik hoop dat er een, Het is natuurlijk een hele oude inspiratie avond, komt van uh, we gaan weer opnieuw doorstarten. Want ja, kijk, zeg nooit nooit natuurlijk, maar op dit moment zijn er nog geen plannen om dat te doen. Jullie zijn enorm actief met deze twee toernooien. Ja. ja. Uh, jullie zijn enthousiast. Ja. De, de vereniging bestaat heel lang. Ja, klopt, ja. Dan moet er toch een mogelijkheid zijn om weer een doorstart te maken. Ja, maar ja, we hebben natuurlijk concurrentie met de Chess Society, hè. En ja? Ja, de leden daar, dat is ook een gezellige vereniging, Hoor daar niks van. Maar de leden die daar zitten, die gaan niet weer uh, omswitchen natuurlijk. Dat kan ik me wel voorstellen. En jullie kunnen niet weer met elkaar praten tot één grote vereniging te komen? Nou, dat hebben we in het verleden wel eens gedaan, maar dat is uh, op niets uitgedraaid. Dus uh, dat hoofdstuk hebben we afgesloten. Dat is jammer. Ja, dat is het ook. Dat is het ook ja. Kijk, Kijk, in het voetbal hebben we dat in de afgelopen jaren natuurlijk ook gehad, dat verenigingen uit elkaar gingen. Ja. En uh, ze zijn toch weer tot elkaar gekomen Ja dat klopt, maar ja Wij hebben geen leden meer, tenminste ja, vijf leden Maar dat is natuurlijk voor de Chess Society ook niet interessant En uh, Ruud mij en ik zelf hebben onze draai gevonden Bij het Witte Paard in Haarlem Dat is een hele grote vereniging mm. Ook bijzonder gezellig Dus ja, dan hebben we zoiets van ja, waarom zouden we het doen? We organiseren de toernooien En uh, daar beleven we veel plezier aan En uh, ja, dat gaat lekker dus ja, de naam van de schakelclub gaat natuurlijk niet verloren, dat, uh, dat doen we niet, het blijft gewoon bestaan als club. En wie weet, in de toekomst, wie weet, maar ik hou een slag om de arm, ik weet het niet. Op dit moment niet in ieder geval. Ik hoop oprecht voor de Zandvoerse inwoners dat het een keer lukt. Dat je ja, weer één je, grote Zandvoerse schaakclub hebt, die ja. floreert. Tuurlijk, dat zou heel mooi zijn. Met heel veel leden, ja, al geplaatst in de bondscompetitie. Ja, Zandvoort moet natuurlijk, als we ja, toch 16.000 inwoners hebben geloof ik... Er toch tot meer, meer schakers zijn in het dorp, dat, dat moet toch kunnen. Ja. Je moet dan toch zeker een, een club kunnen, kunnen hebben van 50, 50, 60 leden. Dat moet lukken. Ja, je maar, ja. ziet dat je op hemelvarsdag al helemaal vol zit. Ja, maar goed. ook uit Zandvoort? Er zijn er ook bij die uit Zandvoort komen. Maar er zijn er ook bij die uit, uh, ja, uit heel Nederland komen. Met Rotterdam, Den Haag, overal vandaan zeg maar... Dat is echt een uitje, dus... Uh... Nou, Goed. mogelijkheden te over. Jawel, je jawel, je jawel. Je Duidelijk. 13 mei, Hemelvaartdag, ja. gewoon gezellig kijken. En op, uh, wat is het, 14 augustus uh, nog het uh, standzaak. Het nou, stand ja. Aanmelden, 5717978. Helemaal correct. En luisteraars, wacht even met bellen, want hij zit momenteel hier. <laughs> hij is over een uurtje thuis en dan kunt u zich opgeven. Dan mag dat, ja hoor, klopt. Bedankt voor je komst. Oké, okay, graag gedaan, bedankt. Just yeah. ...met de, de time is high... ...of de tide is high... ...ik weet dat, dat het ook nog eens een keer door Blondie gemaakt is... ...maar goed, uh, want Pieter... ...er zijn uh, zaken, terwijl nu ook... ...Daan Leffer er binnenkomt, dat is heel fijn... ...maar goed, uh, we hebben... We hebben uh, ...een interessant onderwerp om ja. deze... zandwoord mee af te is, sluiten... ...en dat is niet zomaar een, uh, nee. een, een, een onderwerp... het is een belangrijk onderwerp... ...in de afgelopen tijd, uh, dames en heren... Uh, ...worden wij... Uh, ...verrast met advertenties in kranten plaatselijk, lokaal, eh, nationaal, eh, over eh, handen in huis. En je ziet dan een foto van een dame van mantelzorgers, u heeft ook recht op vakantie... en wij nemen dan tijdelijk uw functie even over. Dat valt op, die advertenties. Eh, dus wij hebben de manager van de stichting Mantelzorg Vervanging Nederland Hand in Huis... Gevraagd om even naar Zondvoort te komen. Nou even. Ze komt uit Utrecht, Bunnik, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En ze zit tegenover ons Jacqueline Bekers, die is de manager. Uh, Laten we even bij het begin beginnen. Mantelzorgers. Dat is een zwaar beroep. Ja, het... vrijwillig, maar Precies. zwaar. Precies. Dat, het het uh, grootste kenmerk van uh, mantelzorgers is dat. Eigenlijk men erin rolt en dat het steeds zwaarder wordt. Het wordt nooit lichter. Hmm. Uh, ze zorgen vaak voor een partner, voor een, uh, een vriend, vriendin... ...die een bepaalde aandoening krijgt en die vaak ook progressief is. En in het begin heeft men het nog niet eens in de gaten. En soms en 24 uur. 24 uur grenzen worden overschreden. Want ja, je houdt van iemand en die zorg die geef je. En daar denk je niet over na tot het op een gegeven moment eigenlijk het uh, elastiekje of het boogje zo gespannen is... dat je niet meer kan en dat je eigenlijk overbelast raakt. En handen in huis wil graag die groep ondersteunen door hun te vervangen... wanneer, maar eigenlijk het liefst voordat ze... Een uh, burn-out hebben. Een burn-out hebben, precies. Dat ze op vakantie kunnen en dat ze eventjes ergens anders tot rust kunnen komen... en dan verfrist weer terugkomen om die zorgtaken weer op zich te nemen... Hmm. Bestaat, bestond zoiets dan niet, een vervanging? Is dat nieuw? Wij bestaan volgend jaar 50 jaar. 50 jaar al? Ja. Maar hoe komt het dat niemand daar iets van afwist? Het is het lastige bij ons, wij doen het met behulp van vrijwilligers. En je moet voldoende vrijwilligers hebben om alle mantelzorgers te kunnen helpen. Dus we hebben een periode eigenlijk gehad... dat we nauwelijks reclame durfden te maken. Omdat we één keer nee verkopen... gaat vele malen harder dan tien keer ja. Dat is de praktijk. En dan denkt men van... het heeft toch geen zin om aan te kloppen. Want ze hebben geen vrijwilligers. Of het is niet voor mij. En dus we hebben een tijd lang eigenlijk geen reclame kunnen maken. En nu zijn we mondjesmaat. Zijn we inderdaad. We zijn begonnen met... vooral te richten op het werven van vrijwilligers. Mm -hmm. Om... ...die groep uh, op een dusdanig pijl te krijgen... ...dat je nou, toch wel meer ja kan zeggen dan vroeger. En nu zijn we ook bezig aan de andere kant mantelzorgers. Wij bestaan, neem contact met ons op... ...en we kijken wat we voor jullie kunnen betekenen. Ik kan me voorstellen dat in deze regio Kennemerland... ...toch een heleboel mantelzorgers werkzaam zijn... Ja. ...voor familie, voor buren, ja. van wat dan ook, 24 uur lang. Ja. Die... Snakken naar een weekendje vrij ja. om het zomaar te zeggen. Ja, ja. Alles maar 24 uur. Even een adempauze inlassen. Nou, wat wij doen is echt minimaal twee nachten, drie dagen. Dat is het minimum. Dus het is echt, gaat echt bijvoorbeeld van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. Of nou ja, zaterdag. Maakt niet uit. Een weekend. Of maar ook door de week. Maar dat is het minimale wat wij doen. Even de accu opladen en ja. eventjes lekker weg kunnen. En e echt weggaan. En dan geen zorgen hebben over de persoon die je achterlaat. Precies. Want dat is, dat is het fijne. Die blijft thuis in onze opzet. Alles wat er geregeld is, er komt thuiszorg of iemand gaat naar dagopvang of er komt fysiotherapie in huis, Nou, van alles, dat gaat allemaal door. Dus in feite wat het enige wat er verandert is dat de mantelzorg weggaat en dat een vrijwilliger van ons die zorgtaken overneemt in huis. Geen kosten aan verbonden? Eigenlijk geen kosten aan verbonden, want 95% van alle ziektekostenverzekeraars ken, kennen de mantelzorgvervanging vanuit of aanvullende verzekeringen of coulantse halven. Ja. Dus dat, dat is het is hooguit het, het vertrouwen, want er komt ja. iemand onbekend. Ja, ja, komt ja, ja. opeens overnemen en dat doet is, hij het is, wel goed of niet? Precies. En onze vrijwilligers, dat is de ervaring, die doen het goed, maar die doen het anders als de mantelzorger. En dat is wat mantelzorger moet leren loslaten. Ja. Ja. En dat is niet makkelijk. Dat realiseren wij ons heel erg goed. Nu kan ik me voorstellen, die mantelzorgers hier in Zandvoort, in de regio, zeggen daar wil ik meer van weten. Ja. Hoe komen ze erachter? Ze kunnen telefonisch contact opnemen... met 030 65 90 970. Ze kunnen onze website bezoeken. Dat is www.handeninhuis.nl Of via e-mail contact opnemen... en dan is dat info, apenstaartje, handeninhuis.nl We gaan het herhalen. Telefoon 030 65 90 970. Ja. Dus mantelzorgers... Heb je ideeën van ik wil ook een weekendje even lucht hebben? Bel, maar ja. doe dat maandag. Want ik neem aan dat dit de is. Ja. En dat er nu op dit moment niemand is. Klapt. Ja. Uh, of kijk op www.handeninhuis.nl elkaar geschreven.nl. En je kan alle informatie krijgen over vervanging voor een weekendje even rust. Ja, dat ga ik ook even naar de persoon zelf vragen. Um... Manager van, uh, van ja, dan staat er hier. Manager van de Stichting Mantelzorg Nederland Handen in Huis. Dat staat uh, onder het ja, e-mail. Doe je zelf er ook iets? Uh, dat je als vervanging optreedt nee. van iemand? Niet? Nee, nee? want wij ons kantoor bestaat uit drie personen. We zijn mm. een landelijke organisatie. Ja. Um, ik. Ik manage het, ja. ik, ik werk fulltime en het is voor mij erg lastig om, om daarnaast ook nog een keertje vrijwilligerswerk ja, te doen, ja, ja. want het is eigenlijk meer dan fulltime. Heb je het ooit gedaan? Nee, ik heb het nooit gedaan, eerlijk ja, gezegd. Nee, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb wel vrijwilligerswerk gedaan, maar niet, ja, niet dit. Niet. Nee, ja. tot ik in erke, aanraking kwam met deze organisatie, wist ik ook niet van het bestaan van de organisatie. Ja, nee, nee. Eerlijk is eerlijk. Ja. Ja. Jacqueline, hoeveel vrijwilligers zijn er in deze regio? Hoeveel in heb deze... je in je bank staan? Je... Bij ons gaat het niet om, om de regio hoor. Want ik zeg wel eens tegen mensen: uw buurman zou bij wijze spreken vrijwilliger kunnen zijn bij ons. Maar als wij denken. ...hij kan die zorgtaken niet aan... Je hebt natuurlijk specialisme daar nog in. Precies. En, en, en hij past niet... ...binnen de situatie, dan komt bij spreken ...de vrijwilliger uit Maastricht. Wij, wij kijken echt... ...dat is bij ons het allerbelangrijkste... ...de klik, de match. Ja. Ja. Dat is het belangrijkste, want het is bij vrijwilligerswerk... ...als je dat twee of drie uur doet... ...dat is te overzien. Maar als je bij ons vrijwilligerswerk doet... ...het is minimaal twee nachten, drie dagen... ...soms is het een week, soms is het tien dagen... Ja. ...dan moet het klikken, want... Het, dat gaat niet goed als het als het niet goed uh, ja. als het niet klikt. Zit dan ja. ook, uh, zitten, ja, letten jullie dan ook op van welke uh, soort, ja, hoe moet ik het ja, soort vrijwilligers? Ik, kijk je ook naar het type vrijwilligers? Ja. Het profiel van, ja. dat is het juiste woord. Het profiel van de goede ja. vrijwilliger van nou die zou dat kunnen ja. en die zou dat? op een goede manier in goede banen ja. kunnen leiden... zodat de mantelzorger gewoon met een gerust hart Precies. weg kan gaan. En uiteindelijk is het altijd de situatie... of de mantelzorger samen, met, ja. met de cliënt hè, en de vrijwilligers... bepalen uiteindelijk zelf of het doorgaat, ja of nee. Ja, is het ook een samenspel tussen mantelzorger... en degene die uh, de mantelzorg nodig heeft... dat, dat, dat ja. daar ook een, ook een bepaalde match is ja. van... nou, die willen we wel heel graag Klopt. hebben voor een... Ja. Uh, dat ik uh, zeg van ja dag, dag ik ga ik kan even, even weg, weg en uh, ik kan het rustig aan jou overlaten ja. ja en het mooie is van als het eenmaal als iemand het een keer geprobeerd heeft en het is gelukt in de praktijk blijkt dat ze daarna na, na weet ik veel een maand of twee maanden contact met elkaar opnemen dan ben je, je nog eens een keertje ben je nog komen? een keer komen nou en dan is dan, dan blijft het lopen en dat is heel mooi van ons. organisatie dat houdt, houdt het werk van die vervangen in niet alleen het, het begeleiden van de patiënt... maar ook schoonmaken, boodschappen doen, en ja. eten, koken en ja. alles? Ja, lichthuishoudelijk werk, eten, koken, boodschappen doen... samenwerken, even om de thuiszorg als die er is. Uh, ook En daar, dat benadrukken we ook naar de vrijwilligers... Probeer het ook voor degene die thuis blijft... een leuke tijd, een soort van vakantie voor te maken. Dan, want dan he, blijft het gewoon goed gaan... en dan blijft het ook gewoon klikken. Ja, ik, ik heb ook zo'n idee dat er zoveel vrijwilligers zijn... die met meerdere uh, mensen daardoor in aanraking komen. Omdat de één uh, dan op een gegeven moment uh, weg is, een mantelzorger... en een week of wat later komt diezelfde vrijwilliger... weer op een totaal andere plek. Klopt. en uh, die kan dan. Dus het heeft wel met snel schakelen te maken. ja. Want, ja. Het, het, is het type vrijwilliger, dat, dat het zijn ook mensen die er heel goed over nadenken. Want het is ja. niet niks wat je gaat doen. Ja, wat, wat, wat, wat voor soort mensen ja. zijn het eigenlijk? Zijn het mensen zoals ik, zoals Pieter kan, misschien? Kan, uh, die kan. dat die, die Je dat, laat je, die je dat eigen doet. huis toch een dikke in de Ja, ja, ja. En al, al je sociale omgeving, al je vrienden en vriendinnen. Als je zelf bij wijze van spreken huisdieren hebt... Die poes moet wel verzorgd worden. Ja. Ja, dus er worden weer buren voor ingeschakeld. En, ja, het, zijn, het zijn hele zelfstandige mensen die er heel goed over nadenken. En ook heel bewust kiezen voor dit soort vrijwilligerswerk. Ja, midden in het leven staan? Midden in het leven staan, ja. ja midden, sowieso midden in het leven staan. Maar qua leeftijd varieert het weer van. Ja, we hebben een ondergrens van 18. Nou, ja. moet ik heel eerlijk zijn. Daar kijk ik heel kritisch naar. Ja. Ja, die, Waarom eigenlijk? Leefvaring. Nou, je, moet, een huishouden, nee, je ja. moet ook een huishouden kunnen draaien. Hè? Ja. En hoe sta je in het leven? Kun je je grenzen wel aangeven? Want ja, je komt in allerlei situaties terecht. Ja. Dus dat is iets waar we heel erg op letten. En uh, ja, we hebben ook vrijwilligers van 75. Dat dat het meen is niet. echt ja, ja. serieus. Ja. Maar je hebt een tekort aan vrijwilligers? Altijd. altijd. Iedere vrijwilligersorganisatie heeft een tekort aan vrijwilligers. Want dat maar staat ook om... in die advertentie van mensen Klopt. meld je aan als vrijwilliger. Ja. Ja, nee, klopt. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Want hoe meer vrijwilligers, ja, hoe meer mantelzorgers... Selectie? Wat is dan je selectie? Wat wil je graag hebben? We willen mensen die uh, zelfstandig kunnen werken. Uh, brutaal genoeg zijn om een huishouden over te nemen. Want je moet inderdaad zo brutaal zijn om die keukenkastjes open te trekken. Ja. Dat durft niet iedereen. Maar nee. dat moet je dus wel kunnen. Je moet zelfstandig kunnen handelen. Van als er iets is dat je je bewust bent van wat moet ik nu doen. Moet ik zeggen, we hebben dat wel goed ingedekt in de zin van de licht. Een uitgebreide checklist bij tijdelijk overdragen van zorg. Dus dat kunnen ze wel goed doornemen. Je moet flexibel zijn. Je moet je aan kunnen passen in een nieuwe situatie. En, ja, en je moet die tijd hebben. Ja. Ja. ja tijd is ook een belangrijke ja, factor. Ja, dat is ja. een belangrijke factor. Ja. ja. Ja, ja, ja maar, nogmaals. Het, ja, ja. Maar als er mensen geïnteresseerd zijn, wederom, uh, bellen naar ja. 030 659 0970 of naar www.handeninhuis.nl. Precies. Er staat geen vergoeding tegenover. Jawel, er staat wel een vergoeding tegenover. Dat is, maar als je dat omrekent, is het nog geen 2 euro per uur. Ik bedoel, het is 24 uur zorg. Hè? Je doet het niet voor het geld. Je doet het ja. niet voor het geld. Nee. dus eigenlijk ook gewoon een roeping. Ja, op een bepaalde manier wel. Ja. We hebben bijvoorbeeld een groep mensen die vroeger zelf in de thuiszorg gewerkt hebben. En zeggen van ja, het zonder dat onze tijd... Hè, we hebben nog zoveel ervaring en we zijn nog fit genoeg. Ja, die zeggen van nou, we willen graag eens een keertje dat doen. Dus, en het is het overzien. Een, een en, lang weekend. En, ja. Ja. En, dus het is overzien hoe lang ja, zoiets precies. duurt. Het is niet ja, voor precies. maanden. Nee, het is niet voor maanden. En die mantelzorger die zit er wel aan vast. Ja. Voor maanden, jaren, ja. Ja. dat die ja, 24 uur bezig is. Dat gaat maar door, ja. Klopt, klopt. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment dat elastiekje gesprongen is. Ja, er is nog één uh, iets, maar dat, ja, jullie uh, hebben niet echt uh, de mantelzorgers onder. Het, het is de vrijwilliger die de mantelzorg overnemen, ja. van de mantelzorg. Maar horen jullie wel eens verhalen van dat die mantelzorger dan uh, ook wel eens... Horen jullie die verhalen dan ook verhalen aan? verhalen terug, ja, ja. En dat je daar zeg maar, ook je vrijwilliger die, ja, die ervaring van die mantelzorger mee kan brengen? Ja, dat ja, ja. doen we ook. Doen we ook. Ja. Ja. En, en zeker in, als, als er klachten zijn, hè, of van de zorg is niet helemaal goed gegaan... Nou, dan hebben we het daar met de vrijwilliger over. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat we vaker uh, verhalen over, horen van... oh, wat is het geweldig. en uh, Degene die ik altijd verzorg, die heeft het ook zo naar zijn zin gehad... Heerlijk, ik ga over twee maanden weer. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. ja dus... Duidelijk verhaal. Ja. En uh, Pieter had het al aangekaart. Uh, nou ja, nogmaals, in. telefoonnummer 030 659 0970. Ja. Of www.handeninhuis.nl. Precies. Ik wens jou erg veel succes. Dank met wel. Al die vrijwilligers. Ja. Uh, want dat betekent dat het voor de mantelzorgers ook goed kan gaan. Precies. Precies. Hartelijk dank. Uh, we zijn toegekomen aan het eind van dit programma. Dat is uh, vandaag gedaan door Pieter Jouwstra en door mijn persoon. Uh, Dat is Jaap Koper. Dank je wel. Uh, Don de Grebber was verantwoordelijk voor het uh, gedeelte van het, uh, de inhoudelijke mens. De inwendige mens. En uh, Yvonne Roosendaal uh, deed de redactie. En Roy Haldeman was voor de techniek en de muziek. Uh, ik hoor hem al. Het is André Hazes en het is de hoogste tijd. Dag hoor. <laughs>